Door Charlemetre. Vertaling, Rob Gerards. Hallo? Ach, Corine. Ik was net van plan je te bellen. Ja, ja, ja, er is onverwacht iets tussen gekomen, ik moet naar de schouwburg. Nee, nee, nee, beslist niet. Ja, ja, ja, ja, goed, dat wordt gebeld, ik moet overdoen. Ben je thuis, bel ik zo terug. Mooi, tot zo dan. Ja, ja, ja, ik kom al. Zo. Nee, maar. Zo lang. Ik dacht dat jij in Zuid-Frankrijk zat. Dat joh. Ik ben al veertien dagen terug en dat weet je best. De weken gaan ook zo gauw, hè? Kom binnen, kom binnen. Wat voert je tot mij? Oh, niets speciaals. Ik kwam langs en ik zag licht branden. Ben je, Aline? Jazeker. Krijg ik dan een whisky van je? Zelfs twee, als je wilt. Zo, ga zitten, ga zitten. Hoe staat het leven? Gaat wel. Je liefdes? Nogal ingewikkeld. En je stuk? Oh, elke avond besproken uitverkocht, alsjeblieft. Ze willen het op Broadway gaan uitbrengen en er een film van maken. Volgende maand ga ik naar New York. Zo, dat is niet mis. Maar pas op, mannetje, dat het niet in je bol slaat. Dat zou me verbazen. Ik ben veel te realistisch. Vind jij het zo realistisch om overal alleen maar met je hoofdrolspeelster te verschijnen? Nou ja, als je toch uitgaat, waarom dan niet in aangenaam gezelschap? Ja. Bevalt het Parijs uitgaansleven je? Mm -hmm. Want soms wel, soms niet. En ze hebben me lang genegeerd. Nu glimlacht iedereen namen, het verschil is niet eens zo groot. En de vrouwen? Hoe bedoel je? Nou, succes trekt de vrouwen aan, hè? Oh, ik hou er niet van om aantrekkelijk te zijn vanwege mijn succes. Daar ben ik nog wat te jong voor, nietwaar? Ik begrijp het. Je wilt rijk zijn en beroemd... en ze moet alleen van je houden om jezelf, hm? Is dat niet een beetje veel verlangd? Ik ben tevreden met wat geluk. Ze hoeven niet van me te houden. Weet je waar jij me aan doet denken... Aan die mensen die geen enkele uitnodiging aannemen... ...alleen omdat ze dan niemand hoeven terug te vragen. Oh, jij bent egoïstisch. Echt gierig. Meen je dat nou werkelijk? Hm. Niet helemaal. Maar je bent wel een vreemde snoes aan. <lacht> uh, hoe gaat het eigenlijk met die... Uh, uh, hoe, hoe heet ze ook alweer? Die, die, die uh, mademaine, hè? Dat is uit. Ach, nee toch. Sinds een week. Oh, daar heb je dan geen gras over laten groeien. Hoe bedoel je? Oh. Waarom precies, weet ik niet. Maar ik heb altijd gedacht dat je er in de steed zo laten als je de top had bereikt. Ach, ze was te zachtdadig voor je en ze hield te veel van je. Prettig voor de magere jaren. Maar voor de vetten een beetje lastig, hè? Je vergeet dat ze getrouwd is nog een whisky. Graag, maar met veel water. Mm -hmm. Hoe heeft ze het opgenomen? Oh, niet de best. Ik schrijf haar bijna elke dag om te proberen... De pil een beetje te vergulden. Hm? Ja. Hm. Ah, die brieven van jou kan ik me levendig voorstellen. We hebben het zo goed gehad samen. Laten we nergens spijt van hebben. En laten we proberen goede vrienden te blijven. Maar jij bent toch het beste bewijs dat dat kan. Ja, ja. Maar ik zal toch nooit het gezicht van je vergeten toen ik zei dat ik wou gaan scheiden. Op hetzelfde ogenblik stond je aan de kant van mijn man. Hm. Je kunt niet bouwen op ruïnes, zei je. Spijt het je dat het zo is gegaan? Oh, niet meer. Ik heb nu het kind en het is een schat van een jongen. Weet je dat hij al vijf jaar is? Uiteraard. En je man? Oh, die wordt meer en meer in beslag genomen door zijn zaken en zijn vriendinnen. Normale verloop, hè? Ik wacht tot jij in het zuiden gaat wonen. Maar dan hoop ik wel dat je, losje in je kamers hebt. Ja, daar hoef je niet om te lachen. Ik denk het serieus over. Ach, toen nou. Haast je vooral niet, zeg. Schrijf eerst nog maar een paar stukken. Je bent echt nog te jong om met de gepensioneerden mee te flaneren. Oh, maar ik ben anders wel van plan. Kan dat dan nog zijn? Verwacht je iemand? Wat nee? Nou ja, uh, excuseer me even, ik zal even kijken. Vanavond. Het uh, spijt me dat ik u moet sturen. Mm -hmm. Ik. Uh, ik ben Georges Allaar, de man van Madeleine. Wat wilt u? Met u spreken. Oh. Dat uh, komt bijzonder slecht uit. Ik heb bezoek. Oh, uh, belt u mij op, dan kunnen wij een afspraak maken. Nee. <laughs> maar ik zeg u Nee, mevrouw. Ze ligt in het ziekenhuis. Ze heeft geprobeerd zelfmoord te plegen. Wat zegt u? Gelukkig ben ik, ben ik om zes uur rechtstreeks van kantoor naar huis gegaan, anders was ik misschien te laat gekomen. Ze. Ze is dus gered. De dokters willen nog geen uitspraak doen. Ze ligt in coma. Oh, ja. Juist. Ja, ik. Nou ja, ik, ik, ik zou zeggen, komt u. Komt u daar maar even binnen, hè? Ja. U zult een ogenblikje geduld moeten hebben. Ik moet mijn bezoekster even uitleggen. Het, het, het, het is echt bewerkelijk vreselijk dat ik u oh, niet door nee, op nee, dit nee, moment nee, nee, van. nee, nee. Het is niet zo. Het is niet op een vlakke vriendin. Als u hier u binnen even wil wachten, ik ben met een minuutje Ja, u, u hoeft Ja, u hoeft zich niet te haasten. Ik heb alle tijd. Oh, ja. Wat is er aan de hand? De man van mijn plein. Wat? Ze is in het ziekenhuis opgenomen na een poging tot zelfmoord. Oh, op welke manier? Dat, uh, dat weet ik niet. Ik heb het hem niet gevraagd. En, uh, is het ernstig met hem? Ja, dat schijnt zo ja, ze ligt in coma. En wat wil hij nou? Met mij spreken. Hij wacht in de kamer hiernaast. Wat is het voor een soort man? Oh, oh, nogal burgerlijk, vriendelijk, bescheiden. Uh, heeft hij niet gezegd wat hij van je wil? Nee, nee. Uh, hij schijnt helemaal de klut kwijt te zijn. Ah, arme Mark. Oh jee, o, jee. Je. <lacht> niet bepaald het goede moment om je met zoiets te overvallen, hm? <lacht> maar ja, kan gebeuren, hè? Brieven en mooie verhaaltjes volstaan niet altijd. Nou, bepaart je verwijt, alsjeblieft, gewoon een keer. <lacht> Dan ga ik maar. Oh, ehm. Um, zal ik in de buurt blijven en later op de avond terugkomen? Eh, nee, nee, nee, nee, dank je, nee, nee. Ik, ik bel je morgen, hè? Jij kunt bellen wanneer je wilt. Zelfs midden in de nacht. Jaak zal het niet storen. Nee, nee. ja, Dat is goed. Ja. Tot ziens dan, Mark. Ja. ja. Ik hoop dat je er met een schrik vanaf komt. Hm? Hey, ja, ja, ja, dat, dat hoop ik ook. ja. Tot ziens. Zo. Hier ben ik alweer weer aan. Als u mee wilt gaan. Uh, ja. ja. Kans. Zo. Ik zou zeggen, ga u zitten. Hier, dank u wel. Ja. Eh... U. U hebt mij nog niet verteld. op welke manier uw vrouw geprobeerd heeft. Met. Met uh, vergif. Wat voor vergif? Doet dat er iets toe? Het gaat er toch alleen maar om of ze blijft leven. Ik geloof dat ze alle mogelijke slaaptabletten heeft ingenomen. Wat hebben de dokter u verteld? Dat ze absoluut binnen een paar uur moet bijkomen. Want dat ze anders niets meer voor haar kunnen doen. Uh -huh. uh, waarom bent u naar mij toegekomen, meneer Allard? In het ziekenhuis hebben ze me weggestuurd. Ik... Ik heb ze waarschijnlijk... een beetje zenuwachtig gemaakt met... al mijn vragen en me ronddraaien. Ze hebben me verteld dat ze me zouden opbellen. Ze wilde... mijn telefoonnummer noteren. En toen... Eh, toen heb ik het Uber opgegeven. Hmm. En als ik nou eens niet thuis was geweest? Nou, dan was ik teruggegaan naar het ziekenhuis. Hmm. Uh, bent u... Allang op de hoogte van... Uh, van mijn bestaan. Sinds... twee jaar. Twee jaar? Ja. Ja, bijna van het begin af aan. Ja. Ah. Mijn vrouw was al een poosje zenuwachtig gespannen. Soms... vijandig. Ik, uh, Ik ben haar toen gevolgd. En ik ontdekte dat ze... naar u toe ging... Ik heb, uh, ik heb informaties over u gewonnen. Informaties? Ja, ja, ja. Ja, die waren niet bepaald geruststellend voor mij. Ik begreep dat ik weinig goed voor u te verwachten had. Helaas. En verder? Maar dat zijn de waakte opgewonden. U betekende te veel voor haar. Waarom weet ik niet, maar ik ben altijd bang geweest dat het verkeerd zou aflopen. Uw vrouw houdt heel veel van u. Ze zou nooit van u weg zijn gegaan. Ja, ze voelt zich schuldig, dat weet ik wel. Maar toch, zeker opzicht, heb ik misschien meer schuld dan u. Hoe oh, dat zo. Och, niet alleen omdat ik 38 was en zij 25 toen ik haar trouwde, maar... ook omdat ze te... te mooi voor me was... Ik had, ik, ik weet niet, ik had, ik had misschien tevreden moeten zijn met haar met vriendschap. Haar moeten helpen, beschermen. Hoe lang is dat geleden? Dat was alweer vijf jaar. Zo? Maar ze was niet gelukkig. En dan was ik dan maar een klein ambtenaardje... die ja, niet meer kon aanbieden dan wat zekerheid en wat achterlijkheid. De wereld is hard voor alleenstaande, vrouwen. Tja, ja. ja. Toen ik de vorige week op een avond thuis kwam... ...vond ik haar met rode ogen van het huilen. En later, toen ze dacht dat ik ingedommeld was... begon ze opnieuw te huilen. En ik aarzelde de hele tijd... Maar oh ja, tenslotte dacht ik dat het toch het beste was om haar de gelegenheid te geven zich uit te spreken. Mm -hmm. Ik praatte dus met haar en... Uh, ...gaf toe dat ze een verhouding had met u. Ze vertelde me alles wat ik al wist. Daarna zei ze dat het uit was tussen u en haar. Dat u het had uitgemaakt. Inderdaad, dat ja, ja. ...dat het erg moeilijk had, maar dat het wel voorbij zou gaan. Gisteravond. Gisteravond leek het erop of het... ...wat het beter met haar ging. Of ze er... ...bovenop kwam, zo gezegd. En uh, hebt u vanmorgen iets bijzonders gemerkt? Heeft ze niets gezegd? Nee, morgen, als ik weg ga, laat ik haar altijd slapen. En tussen de middag eet ik in de kantine van het ministerie. Ik... Uh, ik zie haar dus pas weer als ik s'avonds thuis kom. Ah, oh, juist. Ja. En ze lag op het bed. Helemaal gekleed. Op een bloknood had ze dwars over het papier... Met, met, met, met hoofdletters geschreven... Vergeef me. Uh, uh, wilt u iets drinken, meneer Alain? En, en, een drankje, cognac of misschien. Ach, ik weet het, ik weet niet, ik weet niet. Geeft u maar iets. Ik... Ah, ja. Ach, weet u, u moet niet te pessimistisch zijn. U moet proberen u te beheersen. Er is geen reden om het ernstig te veronderstellen. Vandaag de dag zijn de dokters behoorlijk gewapend tegen vergiftingsverschijnselen. Ja. Kijk eens aan, als het u naar, uh, naar welk ziekenhuis hebben ze aangebracht? La pitié. Ik ga op bellen. Nee. Ze hebben beloofd mij te bellen. We moeten het ze niet te lastig maken. Ja, zoals u wilt. Maar als ze binnen een kwartier niet gebeld hebben... dan ga ik er met u naartoe. Hier, brengt u dit nog maar op. Het zal u goed doen. Ja. Alle mensen, dat is sterk. Ja, ja, dat moet ook. Nog één? Nee, uh -uh. uh -uh. nee, nee. Alsjeblieft, nee. Ik... Uh -uh, een halfje. Kijk, ik. Ik ben niet gewend om te drinken, begrijpt u wel? Ik, ik, ik drink nooit. Is dit, uh, is dit kojak? <laughs> nee, whisky. Ach. Ach, ik, ik, dacht, ik, dacht, ik dacht dat je dat met, met water dronk. Je kunt het ook puur drinken. Oh, juist, ja. Sigaret? Nee, nee, dank u zeer. Nee, nee, ik hoop, ik hoop niet. Ja, als je thuis werkt, is een prettige omgeving erg belangrijk. Ja, ja, natuurlijk. Uw laatste stuk heeft veel succes. Het loopt goed, ja. Ja, wij gaan maar zelden naar de schouwburg, Madeleine en ik. Enkele keer naar de Comédie Française. De decors en de kostuums vind ik dan zo mooi. Oh, ja, ja, ja. U bent, geloof ik, nooit getrouwd geweest. Nee, nooit. U hebt liever de vrouw van anderen. Pardon, zeg? Dat is inderdaad dat gemakkelijk. <laughs> Hoort u eens even alles goed en wel, oh, maar... Het, het, het was niet mijn bedoeling u te kwetsen. Werkelijk ik niet. Het was eigenlijk meer... Uh, verbazing. Hoezo verbazing? Ach... Wij zijn, wij zijn zo verschillend, u en ik. Huh? Een vrouw om ver praten, haar tot je maken. Er in de steek laten dat zijn dingen die ik er gewoon niet kan voorstellen. Maar, maar, maar vroeger, voor uw huwelijk met Madeleine? Ik heb altijd bij mijn ouders gewoond in het huis waar ik geboren ben. Maar, maar, maar hoe hebt u Madeleine dan leren kennen? Het was... Op een bank in het park. Ah, ze zat te huilen. Ik vraag me nog altijd af waar ik de moed vandaag gehaald heb om haar aan te spreken. Maar ik deed het. Heb ik, heb ik meegenomen naar een restaurant. Gevraagd wat er met haar aan de hand was. Twee weken daarvoor was een jongen was ze vernield. Een uh, soldaat die was versneuveld. Ja, dezelfde, daar had ze ook nog de betrekking verloren. Niet veel geluk. Daar wist ik allemaal niets van. Daar heeft ze mij nooit iets over verteld. Waarschijnlijk hebt u haar ook nooit naar vroeger gevraagd. Ook niets aangevoeld. Hm. Ja, nee. Ik heb wel begrepen dat ze nooit echt gelukkig was geweest. Waarom hebt u haar zo grof in de steek gelaten? Ik heb haar niet grof in de steek gelaten. Bovendien wist ze heel goed... Niet dat u niet van de hield. Nou ja, dat, laten we daar niet over ophouden. Vindt u niet? Ik, uh, Ik zal het ziekenhuis bellen. Dat lijkt me beter dan... Ah. Wilt u ook nee? Nee, nee, nee. Nee, doe het maar. Alsjeblieft. Zoals u wilt. Ja. Oh god ja, ben jij het. Nee, nee, je moet me excuseren. Nee, nee, nee, nee. nee, Zo ligt het helemaal niet. Het doet, luister nou, Skorin... La en laat me alsjeblieft even uitspreken, wil je. Ik heb hier een vriend bij me, zijn vrouw ligt in het ziekenhuis en ik moet daar zo meteen met hem naartoe. En natuurlijk vind ik het vervelend, maar er is nog helemaal niks aan te doen. Hè? Huh? Oh, nou goed. Als je er zo over denkt, uh, uitstekend, ja. Zoals je wilt. Tot ziens. Neemt u mij niet klaar? Oh, nee, nee, helemaal niet. We nemen mijn auto en gaan naar het ziekenhuis. Dat wacht is onverdraaglijk. Ogenblikje, alsjeblieft. Ik ben pas tien minuten hier. Pas tien minuten, hè? Hé, nee. bent u daar zo zeker van? Jazeker. Het was precies tien uur toen ik bij u aanbelde. Hm. Wat die goeie Einstein dus toch gelijk, dat tijd iets zeer relatiefs is. Hier is een sigaret? Uh, uh, nee, dank u, nee. Ik wou ook niet dat weet u. Oh, nee, dat is waar. Dat, uh... Mag ik u eens een vraag stellen? Alsjeblieft. Het, nee. het gaat niet over Madeleine. Ik vroeg me alleen maar af... of u een gelukkig mens bent. Gelukkig? Schijnbaar. Hebt u alles. Maar toch. Maar toch? Ik weet niet. Ik weet niet dat... voortdurende zoeken... Die verschillende vrouwen in uw leven. Dat lijkt u afschuwelijk? Nee, nee, nee, nee, dat niet. Ik dacht meer. aan de leegte. Oh ja, nou, je hebt het mis. Al schijnt het misschien zo, hoor. Ik besteed echt niet al mijn tijd aan de liefde. Oh. Voor de vrouw komt liefde op de eerste plaats. Daar komen ook haar teleurstellingen uit voor. Ze begrijpen niet dat. Het... Dat alles een sleur wordt. En dat je ook nog aan andere dingen kunt denken. Voor mij is het leven met Madeleine nooit een sleur geworden. Ik ben al door bang geweest. Wat? Ja. Om Madeleine te verliezen. Om op een avond thuis te komen en haar dan niet meer te vinden. Ik keek voortdurend naar haar om te zien hoe ze zich voelde, en de aanblik alleen al maakte me zo gelukkig. Zonder haar. Zou ik heb niet bestaan. U bent ontwapenend, meneer Alain. Als ik u gekend had, voel ik uw vrouw ontmoeten. Ik geloof wel dat ik u begrijp. Een echtgenoot die mij niet kent... is zo'n beetje als iemand... wat niet bestaat. Mm -hmm. Een beetje wel. <laughs> Grappig dat u dat zegt. Er is namelijk een ogenblik geweest dat ik naar u toe wilde gaan. Om u te waarschuwen. En u te vragen niets te forceren. Het is jammer dat u het niet gedaan hebt. Misschien wel, ja. Wilt u werkelijk niet dat we naar het ziekenhuis gaan? Nog niet, nee. Nou, als ze nu bij Kennis komt en naar u vraagt? Maar met uw auto zijn we er binnen vijf minuten. En dan ga ik alleen nog maar naartoe. Als ik er leven terugvind. Hoe bedoelt u? Als Madeleine sterft wil ik haar niet meer zien. Dan wil ik de herinnering bewaren. Maar kom, kom, houdt u nou toch op. Binnen drie dagen is ze weer op de been... Ik hoop zo van harte dat u gelijk hebt, Niet alleen voor haar. Ook voor u. Mm -hmm. Denkt u wel eens aan de dood, meneer Royer? Regelmatig. <laughs> Waarom vraagt u me dat? Bent u soms van plan mee te vermoorden? Als Madeleine doodgaat, ja. Maar... Uh, luister maar eens goed... De situatie is uitzonderlijk, dat geef ik toe. Maar daar mag u toch geen misbruik van maken. Ik ben zit, geen... Zit, zit te blijven. En geen beweging. <laughs> ik ben wel geen geweldige schutter, maar op zo'n korte afstand kan ik u toch moeilijk missen. Uh, doet u die gevolgen weg, meneer Galaar? Nee. En probeert u niet hem af te pakken, want dan krijgt u de kans niet toe. Als u zich rustig houdt, staan uw kansen 50-50. Alsjeblieft, geeft u mij die revolver nu, hè? Volver! O, neemt u me niet kwalijk. Ik heb u gewaarschuwd. De volgende keer schiet ik niet langs u heen. Gaat u alsjeblieft weer zitten. U bent totaal krankzinnig, alwaar? Nee, nee, nee, nee. Misschien ga ik iets zinloos doen, maar krankzinnig ben ik best niet. En de buren? De buren. De buren. Wat doet u als ze het schot gehoord hebben? En de politie bellen? Ach, met al die televisietoestellen en bromfietsen mag je tegenwoordig van een mitrailleur gebruiken, wil iemand dat horen. Eh, ja, grappig. Eh, uh, mag ik roken? Oh, alles wat u wilt. Maar blijft u wel zitten. U bent veel sterker dan ik en ik kan dus geen enkel risico nemen. Het minste beweging schiet ik. ...maakt u zich niet bezorgd. Ik zal blijven zitten. Als u mij dood wilt schieten... ...zult u het in koele bloeden moeten doen. En ik betwijfel of u daartoe in staat bent. Dat zullen we dan wel zien. Waarom bent u nu eigenlijk naar mij toegekomen, meneer Allaar? Hoezo nu? U zegt dat u mij wilt doodschieten als uw vrouw sterft... Maar als ze gered wordt, wat doet u dan? Dan laat ik u hier alleen en ga naar het ziekenhuis. Ah. Dan had u misschien toch beter naar mij toe kunnen komen... na de eventuele dood van uw vrouw. Waarom ja. hebt u niet gewacht? Omdat de dokters me wegstuurden. Op dat moment kwam het idee bij me op. Ik begrijp u niet. Ze vroegen wij ze maar konden bereiken. Ja. ja, ja, ja, natuurlijk. En er kwam een razende hoede in me op. Moordlust. Ik wou dat u er toen geweest was. En dat ik u toen op slag had kunnen neerschieten. Hm. Ja, een verklaarbare reactie, maar dat moment is voorbij, meneer Allaire. <laughs> ja. Dat moment komt terug zodra ik door de telefoon hoor dat Madeleine gestorven is. Daar ben ik zeker van. Hoezo? Diezelfde boede zal opnieuw bij me opkomen. Daarom ben ik hier. Om van dat moment te profiteren belachelijk. U kunt niet rekenen op een moment van verstandsverbijstering om te doen... wat u in koele bloeden nooit zou kunnen doen. Maar daar gaat het nou juist om. Als ik geen gebruik maak van dat moment om u door te schieten... zal ik het nooit doen. Maar dan zal ik er mijn hele leven spijt van hebben... dat ik het niet heb gedaan. Ja, ja. En de gevangenis? De gevangenis. Oh. Daar zou ik rust hebben. Maar... Zelfs daar zouden al mijn herinneringen aan Madeleine verziekt worden. Door het feit dat u zou leven. <laughs> het is een slecht filmscenario, meneer Allard. Wat veronderstelt u nou eigenlijk? Dat men u in een leuk klein celletje zet waar u naar hartelust kunt dromen? Ik neem nog een whisky. Zit te blijven. Voorzichtig, alstublieft. Oh, ik weet wel dat u probeert mij te ontwapenen. Niet doen. U zou er spijt van kunnen krijgen. U hebt gelijk. Dat zou je die van zijn. En misschien nog wel catastrofaler voor u dan voor mij. Hoezo? Nou, stel je voor dat ik tracht u te ontwapenen. U ja. schiet, ik ben dood. een ogenblik later hoort u dat uw vrouw gered is. Ja. ja, dat zou werkelijk heel erg zijn. Daarom juist vraag ik u telkens opnieuw u toch kalm te willen houden. Mhm. Mm het is ongehoord. Drinkt dat eigenlijk wel tot u door? Wat bedoelt u? U, u richt dat speelgoedding op mij... en vraagt mij rustig af te wachten tot de telefoon gaat... om mij dan eventueel dood te schieten. Dat is nogal belachelijk. Hè? Nou, lacht u dan? U zult niet schieten... Dat denkt u misschien wel, maar u doet het niet. Het is niet zo makkelijk als maar u denkt. toch bent u bang. Omdat een vervolger nu eenmaal een vervelend ding is. En omdat ik mij niet laat misleiden door uw schijnbare vrouwte. Vindt u zich nou alstublieft toch niet zo op? Als u rustig blijft zitten verhoogt u uw kansen. In welk opzicht? Ik weet niet. Maar als ik nou hoor dat Madeleine dood is... misschien valt die vervolger dan wel op een hand... Ik heb niet de kracht te trekken voor een revolver op te halen. Luistert u nou eens. Als wij doorgaan elkaar zenuwachtig te maken, zou u best eens per ongeluk kunnen schieten. Daarom stel ik een wapenstilstand voor. Een wapenstilstand? Ja, om te beginnen bel ik het ziekenhuis op. Ten slotte zijn ze niet verplicht u meteen te bellen als ze iets weten. Het ja, kan ondertussen al een zekere verbetering in de toestand zijn. Daar nou, belt u dan maar. Ja. Uh, hebt u het nummer? Nee. De gids ligt onder in het buffet daar. U kunt opstaan en naar het raam lopen. Dan zal ik u de gids geven. Maar denkt u er wel om. Ja. Bij de minste beweging. Ja, ja. Ja, ik weet het. Ja. Als het Dank u wel. Is het eigenlijk uw gewoonte om met een revolver rond te lopen? Op weg van het ziekenhuis naar u heb ik hem thuis opgehaald. Hoe komt u er dan wel aan? Van mijn vader. Hij heeft me geleerd hoe dat weer om te gaan. Kom wel eens te pas komen, zei hij. Gelijk had hij. Hij ja. dacht natuurlijk aan inbreken. Oh, natuurlijk, ja. Welke afdeling? Spoedgevallen. Hallo? Lapiquet? Afdeling Spoedgevallen graag. Nee, nee, nee, nee, geen opname, een inlichting. Dank u. Kent u de naam van de dokter? Nee. Het zou gemakkelijk geweest zijn. Ja? Uh, goedenavond, zuster. Ik zou graag willen weten hoe het met mevrouw Allaire gaat. Ze is vanavond tussen 7 en 8 bij u binnengebracht. Ja, juist. Ja. Nee. Nee, ik ben haar vriend. Nee, haar man is hier bij mij. Oh. Uitstekend, over een half uurtje. Is het misschien beter dat wij naar het ziekenhuis toekomen? Oh, Ja, natuurlijk, ja. Nee, nee. Nee. Op hetzelfde nul, ja. Dat is erg vriendelijk van uw zuster. Dank u bij voorbaat. Dag, zuster. Ze kunnen nog niet zeggen. Misschien over een half uurtje. Uw vrouw ligt in een zuurstoftent. Maar daar gaat het slechter met haar. Ah, dan nee, dat hoeft helemaal niet. Intussen bewijst het dat er goed voor haar wordt gezorgd. Kom niet zo somber, meneer Allaire. Dat heeft geen enkele zin. Ik begrijp dat het niet makkelijk voor u is, maar. Uh, uh, uh, wilt u nog een whisky? Eh, uh, Pam? Hebt u geen dorst? Ik wel. Mag ik? Oh ja, ja. Dank u. Weet u, meneer Allah. Zit. Ja. Zit ik? U hebt nu uw whisky, maar ik laat me niet door u verrassen. Ik heb u door. Maar ik wou alleen... Zitten zit gaan, zeg ik u. Goed, goed, goed, goed. En u zich niet op. <hums> Vreemd, hè? Dat pistooltje van u lijkt niet echt ik mij te realiseren... ...dat ik over een half uurtje misschien dood ben. Ik denk aan Madeleine. De gedachte dat ze niet meer... ...zal lachen... dat ...zal niet meer zijn zo. Meneer Allaire. Ja. Gelooft u werkelijk... ...dat u ertoe in staat bent... Dat Madeleine sterft beslist. Haalt u mij zo? Echt, haalt heb ik u nooit. Maar hoe bent u dan tot die beslissing gekomen? Dat heb ik u toch al gezegd? Madeleine dood. U ook dood, dat is alles. Dat is een beetje simplistisch, hè? Ja, dat kan wel zijn. Kijk, ik wil niet proberen u om te praten. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat Madeleine het haalt. Maar nu wij hier toch bij elkaar zitten. Wil ik proberen u te begrijpen? Hoe dan? Nou, kijk, die beslissing van u. Al hebt u haar niet overdacht, maar spontaan genomen. De, de, de, hij moet toch een diepere betekenis hebben? Bent u soms oh. op plan met te analyseren? Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Ik zou u alleen willen begrijpen. Hm. U kunt uw tijd. anders beter besteden. Hebt u geen regelingen te treffen, brieven te schrijven? We hoeven toch niet al door te praten? <laughs> wel ja, wel ja. Moet ik soms vast een gebedje opzeggen? Oh, ik zeg het. Ja, uit goedheid des harten. Ik begrijp het, ja. Zo langs ken ik u een beetje. Maar u, u hoeft zich echt niet te zorgen te maken. Al mijn zaken zijn, zijn volledig geregeld. Evenals mijn testament. En als u zich daarvan wilt uh, overtuigen. U vindt alles in mijn bureau. Ga gerust u gang. Waarom vindt u zich toch zo op? Ik wil u echt geen kwaad doen. Behalve natuurlijk. Waarom wilt u mij eigenlijk doodschieten? Omdat ik de middag van uw vrouw ben geweest. Goed, dat was ik. En dat is niet ongedaan te maken. Daar gaat het niet om. Maar als Madeleine sterft, stel ik u er verantwoordelijk voor. Dat zijn de risico's van het vak, meneer Oye. Het vak. Ja, ik heb u beide boeken gelezen over vrouwen en de liefde. Nou en? De kunst om vrouwen te beminnen en ze meer geluk te geven dan anderen kunnen. Je moet daarin natuurlijk wel slagen, anders krijg je de rekening gepresenteerd. Wel een hoge rekening bij u, hè? Oh, ik of een ander. Met het leven dat u leidt is het toch niet zo verwonderlijk... als het eindigt door de korgels van een echtgenoot. Oh, God, een prachtig Pracht. argument voor de rechtbank. Een paar degelijke familievaders in de jury en u bent zeker van vrijspraak. Zelfs als slachtoffer vult u niet zo'n mooie rol. Maar ik had toch nooit kunnen denken... dat juist ik voorbestemd zou zijn om het vonnis te voltrekken. Ja, ja. Heere leden van de jury. Mijn cliënt is alleen maar opgetreden als werktuig van de voorzienigheid. Hij heeft een gemene verleider gevondenst die de dood honderdmaal verdiende. Voor sommige mensen is het niet zo moeilijk om te schitteren en te verleiden. Als je het uiterlijk hebt dat geld en de invloed... Zoals u. Hm? Ik ben maar een klein ambtenaarje dat hard werkt. Ach, luistert u nou eens meer Het is natuurlijk niet uw schuld dat niet alle mannen gelijk zijn. Maar het is toch ook niet om trots op te zijn... dat de man als u de nadigheid juist op mijn schouders laat. U weet heel goed... Dat u mij niet kende. Zeker. En het is ook uw schuld niet dat ik met een vrouw trouwde die... die te mooi voor me was. Maar wat ik u alleen zou wijten is uw onverantwoordelijkheid. Pardon? Ja, uw onverantwoordelijkheid. Wat bereikt u nou tenslotte met uw veroveringen? U denkt alleen maar aan uw eigen pleziertjes. U houdt nooit rekening met anderen. Pardon. Het is niet zo moeilijk om een vrouw aan te trekken die niet zo gelukkig is. Haar een beetje een beetje luxe, zeker geluk te laten proeven. Maar wat daarna? Madeleine heeft tenslotte twee dingen van u geleerd. Ten eerste, ze is er zich sterker bewust van geworden dat ze ongelukkig was. En ten tweede, dat er een geluk bestaat dat niet voor haar bestemd is. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is echt niet om trots op te zijn. Hm. U bent niet zo weerloos als u denkt, meneer Allaar, naar wat u zojuist gezegd hebt. U hebt kwaliteiten die een vrouw beslist zou herkennen, gelooft u mij? Hm. Oh ja, oh ja, zeker, ja, ja. Ik ben het brood... En u bent het beleg. Vergelijking is een beetje bizar, maar er zit iets in. En u kunt uw vrouw moeilijk verwijten. Ik heb u al gezegd en ik zeg het u nogmaals dat ik mijn vrouw niets verwijt. U had haar alleen niet het onmogelijke moeten voorspiegelen. Ik heb haar nooit iets beloofd. Ze wist heel goed dat er tussen haar en mij alleen maar sprake kon zijn van een tijdelijke verhouding. Twee jaar is niet zo tijdelijk, meneer Royer. En dan de manier waarop u afgedankt hebt. Kom afgedankt, ik heb lang. Ja, weer. We we dan weer liever niet meer over praten. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik moet gewoon rustig afwachten tot u de trekker overhaalt. Nou, het spijt mij wel, meneer Alarma. Ik heb er nou echt genoeg van. Dus. Yes. te blijven. Anders schiet ik meteen. Het is u liever blij dat ik me nog zo goed kan beheersen. Wat bent u van plan nadat u mij hebt neergeschoten? Dan laat ik me gevangen nemen. Waarom? En de begrafenis. De begrafenis? Ja. Hoe moet het dan met de begrafenis van Anderlein? Wie zorgt daar dan voor? Daar wil ik zelfs niet aan denken. Nadat ze gehuild had gisteravond... en nadat ik haar zo goed mogelijk had getroost... om ze zijn mij om te bedanken. Die herinnering... Van de warme lippen op mijn wang. Die wil ik bewaren Voor de begrafenis, de bloemen en al het andere zou iemand anders zorgen. Nu, bent best. Uh, zal ik? Nee. Nee, ik ga zelf. Zal het ziekenhuis wel zijn? Zoals je wilt. Hallo, met Ja, meneer Royer, is hier, ja. Ogenblik. Sorry. Dank u wel. Ja. Hallo. Ach, bent u het? Oh, dank u, dank u. Dat is buitengewoon vriendelijk van u. Ja, ja, ja, ja. De, de rolbezetting is erg goed. Ja, dat ook, inderdaad, ja, ja. De volgende week, graag. Uh, ja, maar het is op dit moment een beetje moeilijk voor mij om een definitieve afspraak te maken. Mag ik u even terugbellen? Morgen bijvoorbeeld? Tegen de middag, uitstekend. Ja, dank u, dank u wel. En mijn bijzondere groeten aan uw vrouw. Tot ziens. Gelukkig wensen met uw stuk? Ja. Mm -hmm. Het is een goed stuk, dat is waar, ja, ja. Hebt u het gezien? Ja, met Madeleine. Heeft u dat er niet verteld? Nee. Ach, ze was er natuurlijk al met u geweest. Maar ze is voor ons toch kaartjes gaan halen. Heeft het u niet geschokt? Nee, waarom? Oh. Omdat ze zich afspeelt in een wereld die zo totaal verschillend is aan u, hè? Dat verlang ik juist voor dat toneel. Hm. Ja, de geschiedenis die zich afspeelt op het ministerie, tussen mensen zoals ik, zou het niets toe. Ah, juist, ja, ja, ja. De hoofdpersoon lijkt een beetje op u, hè? Ja en nee. Dat is het eeuwige probleem bij schrijvers. Ze zijn ten dele in hun personages verwerkt, maar nooit helemaal. Ja. En de vrouwen? De vrouwen? Hoe lukt het u om de gevoelens van de vrouwen zo goed weer te geven? Eh... Nou, kijk... Bij... Bij sommige mensen... ...zijn de mannelijke en de vrouwelijke karaktertrekken vrijwel in evenwicht. Volgens de biologen schuilt er een vrouw in elke man en omgekeerd. Daar heb ik wel eens wat over gelezen, ja. Ah, leest u veel? Tamelijk. Misschien omdat ik nogal slecht slaap. Ah, juist. Hoe laat is het eigenlijk? Tien over elf. Dan zijn er twee uur bijna om. Die dokter zei... Ik zou dat niet te letterlijk nemen. De dokter had misschien net zo goed drie of vier uur kunnen zeggen... Ja, laten we het hopen. Mm -hmm. Meneer Moyer. U mm -hmm. bent zo pessimistisch. Nou ben ik... ...op het ergste voorbereid. Ik moet er toch... ...ook rekening mee houden... ...dat Madeleine gered wordt. Wat gebeurt er dan? Dat is dan uw zaak. Ik, uh, ik denk dat u dan hard nodig zal hebben. Nee. Gelooft u dat? Oh, maar natuurlijk, natuurlijk. Ze houdt echt heel veel van u. Het, het, het zou misschien goed zijn als u een poosje vakantie nam... en u veel met haar bemoeide. De ergste vijand van de mens en de eenzaamheid en de verveling. Ja, het zou toch maar een tijdelijke oplossing zijn... Zo allemaal, alles zou weer terugkomen. Uh, uh, uh, vooral in het begin zult u haar wat afleiding moeten geven... en weer wat geloof in het leven. daarna, oh, ik weet het niet. U hebt nogal veel plaats in huis, hè? Helaas wel. Waarom helaas? Ach ja, we hadden graag kinderen gehad, maar dat bleek onmogelijk. Hm. adopteren kind. Daar hebben we aan gedacht, maar dat is niet zo makkelijk. <coughs> Ziet Madeleine u nog terug? Dat lijkt mij niet wenselijk... In het begin tenminste. En als ze naar u vraagt? En dat blijkt mij niet waarschijnlijk. Het zou bovendien nogal pijnlijk zijn. Later misschien, als ze helemaal beter is. Ja, maar, maar juist in het begin zal ze hulp zo nodig hebben. Maar natuurlijk, natuurlijk. Hebt u geen vrienden, een familielid, iemand die bij u kan komen wonen haar gezelschap te houden? Ah, nee, nee, nee. Niemand. De mensen hebben dat tegenwoordig al zo druk met zichzelf niet meer. Ja, dat is maar al te waar. Als ik aan denk. Hoe ze op bed is gaan liggen. na al die tabletten te hebben ingenomen. Helemaal alleen. Onvertraaglijk. De, de psychiaters ja. menen... ...dat wij ons op dit punt nogal eens vergissen. Dat iemand die te veel slaapmiddelen neemt... ...zich er niet van bewust is dood te gaan... ...en, en ook niet verlangt naar de dood... ...alleen niet meer wil denken en vlucht in de slaap. Ja, het is allemaal theorie. Wat weten ze ervan? Ja, natuurlijk inderdaad, maar, maar vergeet niet... ...dat de meeste zelfmoordpogingen mislukken... ...en, en dat vrijwel niemand in herhaling vervalt. Dat, dat is toch een troost? Het is vreemd, eigenlijk, dat iemand die misschien heel gauw sterft zo makkelijk over de dood praat. Begint u dan alstublieft niet opnieuw? Bent u bang? Nee, nee, maar ik heb er genoeg van. In elk geval is het makkelijker over de dood in het algemeen te praten dan over zijn eigen dood. Ja, het is ook makkelijker alleen anderen aan te klagen en verantwoordelijk te stellen. Wat wilt u daarmee zeggen? Ach, u hebt mij immers zelf verteld dat Madeleine ergens te mooi voor u was, ja, maar ja. dat u tevreden had moeten zijn met haar te helpen, ja. een vriend voor ja. haar te wezen. Nou en? Hoe zit het dan met uw verantwoordelijkheid? Voor iemand op de knieën liggen is erg leuk, maar u had moet, moeten proberen haar gelukkig te maken. U moet niet proberen de zaak om te draaien. Dat is tijdverspilling. U bent bang. Dat is alles. Dacht u misschien dat het zo eenvoudig is om rustig te zitten wachten tot je neergeknald wordt? U bedrijft mij nu al lang genoeg met je revolver. Ik heb er meer dan genoeg van, zoals ik al zei. Denk u zitten. Ik. ik. ik heb genoeg van uw vriendelijkheid. uw begrip. Uw, uw subtiele liefde. Als u wilt schieten, doe het dan meteen en vleug nog één stap en ik doe het. Nou, vooruit dan! Maar stop alsjeblieft met die kletskoek. En denk vooral niet dat u een held bent. U schiet alleen de minnaar van uw vrouw neer als een. als een doodgewone, jaloerse echtgenoot. Dat is niet waar. Een kleinzielig, burgerlijk mannetje, dat bent u anders niet. En als Madeleine niet het ongeluk gaat, gaat u te ontmoeten. Zo. Zo, dan zullen we nu misschien eindelijk horen hoe het erbij staat. Blijft u maar, ik zal wel op. Nee? U blijft staan, ik neem zelf op. Hallo? Jan met Allah spreekt u. Ja, ik. Uh, herken uw stem, zuster. De dokter, ja goed. Goed, ik wacht, ik wacht. Ja, ja, ja. Het is het ziekenhuis. Ja, dokter. Nee. Nee. Dat... Wat waarom, man? Ja? Ja, ik ben er nog. Goedenavond, dokter. Ja, ja. Moet. Moet. Ja, ja, ja. ...zonder dat kennis te zijn gekomen, ja. Ja. Ik begrijp het. Nee, ik geloof... ...dat alles nou goed is. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ik wil zeggen, ik, ik wacht... ...ik wacht nog even, ja. Ja, zeker, ja. Nee. Nee, ik geloof niet dat ik komen kan. Nee, nee, dokter, nee, dat is het niet, Nee. Morgen, misschien morgen, ja. Ik hey, dank u, dokter, goedenavond. Oh ja, één moment! Bent u er nog? Kunt u mij misschien zeggen. het nummer van de politie? Juist. Ja. Dank u zeer. Nee? Niets, dokter, nee, nee, dat is niets. Goedenavond, goedenavond. Een verlegen bezoeker, door Charles Maitre. Vertaling, Rob Gerards. Rolverdeling, Marc Royer, Koen Flink. Georges Allard, Jan Burkus. Solange, Inet Technische realisatie, Ad van de Ven. Assistentie, Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.